Rotzakken. Het zou prachtig zijn als iedereen doodloos. Half ingestorte flats. Lindebomen uit het puin. Uilen in de lichtscharten. Hoe gaat het nou eigenlijk met je radio? Goed, maar nou doen we wat met mijn galfoon. Zo is er altijd wat. Niets is volmaakt. Wat is er dan met je rambelfoon?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 Midden in de nacht. Ja, dat ook nog. Wil jij de thee inschenken, Maarten? Ik heb Marietje op schoot. Nog iets erbij. Paaseitjes, toch? Oh ja, paasheidjes.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 Je houdt je angstvallig aan de regels. Omdat je door de regels beschermd wordt. Maar ik voel ook angst voor intimiteit in. Als mensen die wat maken kunnen, komen ze dichterbij. Dan krijgen ze vat op je. Ja, verdond. <lacht> Want omgekeerd heb je dat ook. Als mensen die niets kunnen maken...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 Maar dan in een hoek van 90 graden en met een gezicht nadenkend van mij afgewend. Ja, dat kan ik wel volgen, geloof ik. Maar tutoieren is iets dergelijks. Pieters wilde dat ik hem tutoieren. Weet Frans wel wie dat is? Dat is de Vlaamse hoofdrichter van ons Hoog Hoogleraar.